dan in het jaar ervoor. Wel zegt de regering dat het jaarlijkse dodental aan het stabiliseren is. President Calderón bond in 2006 de strijd aan met de drugskartels in Mexico. Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot de arrestatie van enkele drugsbazen... maar dat veroorzaakte ook een explosie van geweld. Het weer vannacht bewolkt en droog. De zuidwestenwind trekt aan, wordt matig tot vrij krachtig bovenland hard aan zee. Het is een graad of zes. Overdag gaat het in de loop van de ochtend regenen...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 Ja, niet wetend wat er is, de al. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. en heb net de nacht vol. Van... That is a monster My, my, my, my, my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 Yes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 En mijn iedere woord, als je mij aankijkt, voel ik me bevrijd van twijfel en onzekerheid. En dat ik van je hou, Als ik voor je sta. Zij als ik zie dat ik voor je ga. Voor je als je gaat, dit niet voelt, dan is het nooit.